7 uur. De Radio 1 Sportzomer. Brucella Carrasso en Tim Overdien. Het gitaarmerk Vender gaat naar de beurs. En hiermee verwacht het merk ruim 130 miljoen euro op te halen. om op die manier zijn schulden af te lossen. U hoort in onze Sportzomerdocumentaire het verhaal van Kenneth Merken. de wielrenner bij wie EPO niet werkte. Eerst het harde nieuws van de NOS met Doralf Megens. Nederland moet Curaçao dwingen de begroting op orde te brengen. College Financieel Toezicht adviseert aan de Rijksministerraad... om Curaçao een zogeheten aanwijzing te geven. Het CFT houdt toezicht op de begrotingen van Curaçao en Sint Maarten... die sinds oktober 2010 autonome landen zijn... binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Onlangs bleek dat het begrotingstekort van Curaçao... over 2011 veel hoger was uitgevallen dan verwacht. Eind vorige maand diende premier Schot een plan van aanpak in bij het CFT. Dat heeft dat plan als onvoldoende beoordeeld. Volgens het CFT kunnen de financiële problemen alleen opgelost worden... als Den Haag de regie overneemt. Curaçao komt daarmee feitelijk onder curatelen te staan. Vrijdag staat het begrotingstekort van Curaçao... op de agenda van de Rijksministerraad. Het Britse ministerie van Defensie mag raketten plaatsen... op een flat in Oost-Londen om zo de Olympische Spelen te beveiligen. De bovenste etages hebben vrij uitzicht op het Olympische Park. De flatbewoners wilden het afweergeschut laten verbieden... omdat ze bang zijn een doelwit te worden voor terroristen... En volgens een Britse rechter zijn de raketten belangrijk voor de veiligheid tijdens de spelen en vormen ze geen gevaar voor de bewoners. Tijdens de spelen worden straaljagers, duizenden militairen, agenten en particuliere beveiligers ingezet. En ook ligt er een helikopterplatform in de rivier de Theems. Duikers van de marine hebben mogelijk restanten opgedoken van het historische schip de Walcheren. Dit vlaggenschip verging in de 17e eeuw vlakbij de haven van Vlissingen. Op de locatie waar de Walcheren zou zijn gezonken werden twee scheepsbalken gevonden en een ander bijzonder voorwerp, zegt de marine. Er is een, een bakstenen muurtje gevonden om later door de duikers. En uh, ja, de marineduikers die dachten van nou ja, dat, dat, dat kan onmogelijk bij zo'n schip horen. Maar die historici aan boord die, die hebben gezegd van nee, dat, kan, dat zou zomaar wel kunnen. Want uh, dat was natuurlijk een groot schip met 380 mensen aan boord. Daar werd ook gewoon brood gebakken en uh, ja, uiteraard hadden we in de tijd nog geen roestvrij stalen ovens. Dus dat, uh, dat gebeurde dan in een, uh, in een oven die ook wel van baksteen gemaakt was. Het admiraalschip Walcheren van commandant Cornelis Evertsen deed mee aan grote zeeslagen en verging in 1689. Daarbij kwamen 24 opvarenden om het leven. De stroomstoring die het treinverkeer bij Hilversum vanmiddag platlegde is verholpen. Het treinverkeer wordt geleidelijk hervat. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn er noodkabels aangelegd waardoor het weer mogelijk is zijn en wissels te bedienen. Bij graafwerkzaamheden werd vanmiddag in Hilversum een elektriciteitskabel geraakt. Daardoor raakte het treinverkeer ontwricht tussen de bussum en Utrecht-Overvecht. Reizigers tussen Amsterdam en Amersfoort moesten omrijden. De verwachting is dat de treinen in de loop van de avond weer op tijd rijden. Dan het weer nog. Vannacht krijgen de kustprovincies met buien te maken. In de rest van het land blijft het droog. Morgen opnieuw flink wat buien, weinig zon. 19 graden wordt het. Donderdag even wat droger, maar wel veel bewolking. AMB verkeersinformatie Er staan nog alleen files in de regio Amsterdam. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Amersfoort 3 kilometer voor Diemen 2. Op de A9 Diemen richting Alkmaar voor Knopenbad-Oevendorp 5 kilometer. De Ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor Westpoort 2 kilometer. En op de A10 Zuid richting Amersfoort voor de RAI 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Precies vijf minuten over zeven. Zo dus het verhaal van Kenneth Merken, de Belgische wielrenner die veel EPO nam. En zijn lijf reageerde er totaal niet op. Rick Steggerda tekende zijn verhaal op. Hier zijn Tim Overdiek en Lucella Carasso. Eerst om vijf over zeven het scheurende gitaarnieuws. Het merk Fender gaat op de beurs spelen. Zo, doe je dat dan. En met die beursgang verwacht het merk ruim 130 miljoen euro op te halen. Hard nodig om de schulden af te lossen. Rocklegendes als Eric Clapton, Frank Zappa speelden op een Fender. En nog steeds is het merk geliefd door muzikanten. De, uh, Danny Lademacher, uh, voormalig gitarist van de Wild Romans. De band van Herman Brood. goedenavond. Hé, hey, goedavond. Ook Wel een hele grote liefhebber van Fender? Oh, jawel hoor. Ja, ja, ja. Ja, jawel, ik hoor. ben bekend als een Gibson maar uh, Oh, dat is eigenlijk, anders. Jawel, maar uh, ja, mijn hart uh, gaat uh, vaak terug naar Van Zeker. Laten we even ja. luisteren. Is geen Gibson maar een fender toch? Ja, het is een fender. Ik speel het op een fender, absoluut. Ja, en maar vreemd genoeg... Uh, het is, ze zeggen altijd, ja, het zit niet in de apparatuur, maar wel in de vingers. Uh, als ik op een Gibson speel, het klinkt bijna exact hetzelfde. Dat ik soms uh, zelf niet meer in staat ben om te, om te zeggen... Oh ja, nee, het is een Gibson uh, of uh, het is een fender. En het is... Uh, ja, dat is een uh, raar fenomeen, maar het, uh, het is zo. Uh. Wat maakt het zo speciaal, een fender? Nou, uh, nou, voor mij, in ieder geval uh, was dat... Uh, ik ben er min of meer mee geboren, als het ware. En, uh, en heel jong uh, ging uh, ik uh, gewoon lopend naar het, naar het centrum... Om, uh, om naar de eerste Fender Strat die geïmporteerd naar België waren te kijken. En, uh, en, uh, en ja, god, uh, het is uh, Helaas voor mij, uh, of voor ons portefeuille, het was ongeveer twee, uh, uh, twee, twee, jaar, wat zeg ik, twee maanden salaris van mijn vader. Dus uh, 16.000 frank was het toen de tijd. Het was een uh, ja een fortuin. En, uh, maar ik vond het prachtig. En, uh, en gelukkig heel snel heb ik uh, zelf een kunnen bemachtigen. Dus, uh... En hoeveel hebt u daar toen voor betaald? Oh, dat weet ik niet meer. Nee, maar wat heeft gespaard en gewerkt? Ja, oh zeker. En dat moest per se een Fender worden? Nou, uh, toen destijds, ja ik, had, uh, ja, ik speelde vanaf mijn elf ongeveer. En, uh, en, wel, en ik trad al op toen ik zestien was. En in 66 uh, kwam uh, Hendrix uh, uit met A. Uh, met hey Joe op een singeltje. Oh. En, uh, en uh, ja, zeer Fender inderdaad. Ja. Jimi ja. Hendrix, daar hebben we ook een fragmentje van. Jimi Hendrix met Access Bold of Love. Ja, ik een 50. beetje overstuurd. Ja, behoorlijk, behoorlijk, behoorlijk. behoorlijk. Maar dat ja, hoort daarom, uh, daarom uh, ik, ik dacht ook van: kijk, als je echt een. Uh, de echte authentiek. Uh, Fender-geluid wil horen. dan, dan is het be misschien beter om uh, naar. Uh, uh, Johnny, weet uh, ik Jimmy Ray Vogan te gaan. Dat is uh, dan het echt authentiek. Uh, oud Fender-stratgeluid. Stevie, Stevie Ray Vogan. Ja. Tight rope, hè? Zo ja, dat is wel geweldig. heel natuurlijk geluid, anders dan Jimi Hendrix. Ja, ja het, is, het, is, het is heel anders. Maar, ja, maar toevallig op deze track die uh, jullie gekozen hebben... Is, uh, is het behoorlijk overstuurd ook. En, uh, of dan moet je echt terug gaan naar Hank Brian Marvin. Dan heeft hij de absoluut authentiek... de uh, Shadows dus. Ja. Uh, de absoluut authentiek uh, geluid. Dan zoeken de mensen maar even op op, uh, op YouTube. Ik wil het even over de zakelijke aspecten hebben. Want er zijn natuurlijk veel Fenders uh, uitgebracht. Er begon ja. de Esquire, natuurlijk de Stratocaster... wat het ja, meest beroemde is van uh, je hebt de Telecaster, dat imitatiemodel van Vender. En ja. het bedrijf wat in 1946 is opgericht, wat uiteindelijk gekocht is door het grote CBS. Maar in ja, 1985 exact. waren het de werknemers die het bedrijf terugkochten. Want zo, zo hoort het ook dat werknemers, de makers van zo'n gitaar, dat bedrijf zelf zouden moeten kunnen leiden. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Uh, het is natuurlijk een beetje ver van mijn bed in de zin van... Uh, uh, ik gebruik de instrumenten, maar verder uh, ben ik niet uh, direct in de in de total uh, uh, overloping managing van, van het bedrijf Fender. Maar uh, ja, dit is natuurlijk spannend, zoiets. Ja, kent u uh, een heel andere vraag hoor, ter afronding. De motors kent u, neem ik aan, de Britse punk Punkband? De, de sorry? De motors? De motors, nee, toevallig Met niet. Met de hit Airport uit 1978? Ah, uh, airport, dat zegt me maar wel iets, maar de motors niet. Goed, hier komt hij. Even kijken of er een fan erin zit. Hartelijk dank. Ja. Daniela, de Ja, dank je. Nou.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 It's getting me so She is leaving on a jet plane Way down the runaway and I can't believe That you're bleeding, you're bleeding And it's getting me so It's getting me so Er zit een basgitaar in, maar we moeten zelf het antwoord schuldig blijven of dat een fender is. Ook al heb jij je vier minuten lang rot gegoogeld, Tim. Ja, en ik denk dat het helemaal brood zich in zijn gaf ze omdraaien naar dit soort uh, synthesizer oh. muziek. En Danny Laden mag vindt het volgens mij ook helemaal niks. Ik trouwens ook niet. Maar dat terzijde. Radio 1, Docs. Verhalen vanaf de zijlijn. In uh, het jaar 2000 werd Kenneth Merken in België nationaal kampioen op de weg... bij de elite-renners zonder contract. Een mooie carrière lag voor hem in het verschiet. Maar het was de glorietijd ook van EPO. En zonder EPO te gebruiken kon je de top wel vergeten bij het wielrennen. Dus wat deed Kenneth Merken? Hij nam ook EPO. Alleen het hield hem niet. En hij zou grotere lichamelijke risico's moeten nemen om harder te gaan fietsen. Rick Steggerda zocht hem op. Die Rasmussen, die zijn uh, kousen afknipt of dingen begint af te veilen aan zijn fiets. om toch maar een paar grammetjes te winnen. Voor andere mensen lijkt het misschien absurd, maar voor mij is het heel geloofwaardig. En, en ik begrijp het echt dat je zo ver kan gaan. Je hoort dan van, ook van heel veel mensen die het gebruiken en die heel ver geraken. Dus ja, dan denk je van: ik ben al wat ouder, er is haast bij. Je denkt gewoon dat er een wonder gaat gebeuren dan. Een EPO is ook wel een wondermiddel, denk ik, voor, voor degene bij wie het werkt. Maar dat werkte dus niet op mij, dus op mijn lichaam. Mijn vader begrijpt nu nog niet dat ik gestopt ben op dat moment. Ja, kanker, er zijn zoveel mensen die kanker krijgen. Voor hem was die droom veel belangrijker dan die kleine kans op kanker. Het is maar hoe je de dingen bekijkt natuurlijk. Ik ben opgegroeid op wielerwedstrijden. Dus dat is het enige wat je ziet. Een, een soort van microwereld waarin je leeft. Yeah. En ik was nog maar elf en ik weet dat ik. Uh, ik wilde met die grotere jongens mee trainen, van 13 en 14. Want ik reed die van 12 helemaal verloren. En ik, ik weet nog dat zelfs de, de trainer dat heel erg kwaad was, omdat hij mij ook niet kon volgen. Maar dan is dat een beetje gekeerd, want later werd ik 14 en ik was nog steeds zo groot als dat ik elf was dat ik ook merkte dat ik niet meer groeide als ik veel trainde en mijn broer en mijn vader en zo die lachten daar heel erg mee omdat ze dachten dat ik een complex had omwille van mijn kleine gestalte zelfs de huisarts geloofde het niet maar later bleek wel met die vertraagde puberteit dat ik wel een probleem had ik was al wel wat ouder toen ik eindstig begon met wielrennen en dan ben ik in 2000 dan Belgisch kampioen geworden. En dat was toch wel een wedstrijd die, die heel belangrijk was. Die, die dingen veranderden wel. Ik denk de eerste keer dat ik iets gebruikt had, was, was cortisone-tabletjes. Corticoïden zijn eigenlijk een, een soort van pijnstiller, maar die geven ook een, een heel euforisch gevoel. Als je nu ik zeg maar één, één ampoule had van cortisone dus, en je verdeelt die onder in vier, vijf dosissen, dan ging je zo vier dagen op voorhand de eerste zetten en dan voelde je wel echt een terugslag. Dan op training begon je te zweten en, en je benen blokkeerden, zeg maar. En het moment dan dat het echt werkt, dan ga je wel harder. Dan ga je wel hard, ja. Ik heb wel eens gehoord van wielrenners die, die, uh, die te veel gebruikt hebben, die, die echt niks meer kunnen. Die, uh... De meer ervaren, wat oudere amateurs die, die, uh, die echt heel veel spullen bij zich hadden. Als die een ronde gingen rijden, die hadden zo'n soort van uh, doos, die, die vol zat aan het begin van zo'n ronde en na drie dagen was die leeg en zo. Dus ja, dan ga je wel denken van er wordt wel een en ander gedaan. Hè. Het is ook wel heel erg psychologisch, denk ik. Je denkt dat, dat, dat, dat je je beter voelt en daarna kan je niet meer zonder. Dat is een soort van stap die je neemt en je kan niet meer terug of zo. Het gaat steeds verder. Je komt bij een betere trainer of zo. En die kent wel goede artsen die wel bereid zijn mee te werken, zeg maar of uh, apothekers die, die ook wel uh, een en ander weten en aan spullen kunnen geraken. En zo kom je er langzaam in. Ik denk in mijn geval was het nog specialer omdat ik ervan overtuigd was dat er iets met mijn lichaam was. En dan in plaats van de gezonde reactie te hebben, ja, dan, misschien moet ik dan maar niet wielrennen of zo. Nee, je zit zodanig in die wereld. Dat moet op te lossen zijn. Je denkt altijd, als er een probleem is met je lichaam, dan denk je, ja, dat lossen we wel op met een of ander middel. En ik dacht van, uh, in Italië staan ze verder en daar gaan ze daar wel een oplossing voor hebben. En dan gaat het wel werken. Het was in 2000, 2001, ging ik naar een Italiaans team. En ik zat daar al een maand en ik had nog niemand uh, ook maar een vitaminepil zien afslikken. Ik weet nog dat ik eigenlijk een, een beetje in paniek naar mijn, naar mijn arts belde in België. Ik zeg, ja, hier, hier gebeurt helemaal niks. En hij zegt tegen mij, maak je geen zorgen, het is een Italiaans team, een, een goed team. Uh, het zal wel gebeuren. Ja, en effectief, de drie weken voor de wedstrijden, zat heel de koelkast vol. En dan komt er een punt dat ik toch echt wel meeging in een gekte. Op echt het diepste punt, zeg maar, woog ik uh, 69 kilo. Wat absurd is, dat is echt uh, haast anorexisch voor een meter. Ik herinner me nog dat ik niet kon laten van telkens even op die weegschaal te, te gaan staan. Een bepaald moment had ik ontdekt dat, als ik achterover leunde, dat die meter een halve kilo zakt. En, en je weet van, ik doe het. Ik laat die meter een halve kilo zakken. Maar gewoon om, om dat te zien van, kijk, dit, dit kan ik bereiken binnen een paar dagen of zo, ben ik nog lichter. En ik ging dan zelf uh, via een, een Russische ploegmaat die gestopt was, ging ik nog uh, Russische EPO kopen. Hij zei dan tegen mij van, ja, die Russische die werkt beter. Die komt nog uit lijken en zo, maar dat is natuurlijk een fabeltje. En dat wist ik ook wel, maar dan, dan ga je ergens onbewust denken van, misschien is er toch wel, misschien is dat Russische spul ook wel beter. Van het moment dat je dagelijks uren op een fiets zit, vier, vijf uur per dag soms, ga je heel erg veel endorfines aanmaken. Dat doet toch wel wat met je. Het is een soort rug waar je gaat aanmaken en, en die zorgt er ook voor dat je je rationeel vermogen wel wordt aangetast. Dat je enkel gaat denken in richting van die sport en beslissingen neemt enkel om, om beter te worden in die sport Ik had, ik had uh, heel veel eenheden EPO binnengekregen ik denk uh, iets van een honderdduizend wat belachelijk veel is en mijn hematocrit wilde maar niet omhoog en ik bleek dan uh, een soort van verlaten puberteit te hebben waardoor dat mijn testosteronspiegel eigenlijk nooit helemaal op juist niveau voor een volwassene gekomen was achteraf gezien uh, denk ik dat op dat moment dat moet hij inzien van, kijk, mijn lichaam is gewoon niet geschikt om, om deze sport te doen. Maar dat denk je helemaal niet aan. Je denkt gewoon aan die droom en, en aan, aan verder komen. Ik denk dat mensen die sport veel te vaak los zien van de rest van de wereld. Wat wel begrijpelijk is natuurlijk, maar... In een, in een beroep kan je jezelf ook kapot werken of zo. Of heel erg gecorrumpeerd worden door de wereld rond je. Als, als in de politiek of in, in, in een zakenwereld of zo. Kan je ook je eigen ziel verliezen en je, je lichaam kapot maken. Dus. De arts van een heel groot wielrenner waar ik naar opkeek. Die zei tegen mij, ja, je hebt een probleem met je hormonen. Dus ik vertelde hem ook alles wat er met mijn lichaam was en zo. En... Hij zei dan tegen mij van je moet uh, groeihormon gaan gebruiken. En ik zei oké, okay, dan beginnen we daarmee. Dus ik was blij dat, we, dat er een oplossing was. Want toen begon hij ineens heel, werd hij ineens heel ernstig en keek hij mij zo heel, heel ernstig aan. En zei hij zei van je moet wel goed gaan nadenken. Want uh, wat er gebeurt, je, je cellen die, die zetten uit en die krimpen weer na zo'n kuurtje. Maar in jouw geval ga je niet kunnen stoppen. Dus, dus die cellen gaan alsmaar groter worden in je lichaam. En toen, toen zei hij, van, als er dan ook een uh, potentiële kankercel bij is... Ja, dan, dan groeit die natuurlijk ook enorm snel. En toen uh, op de rit uh, in de auto naar huis heb ik besloten om ermee te, te stoppen. En uh, film te gaan studeren. Ja, mijn vader had er wel heel erg veel moeite mee. Met die beslissing van mij dat ik, dat, dat ik ermee stopte. Zo plots. Uh, en... Hij heeft dat natuurlijk moeten aanvaarden, maar helemaal begrijpen nooit, denk ik. Eigenlijk is iedereen verantwoordelijk en niemand is verantwoordelijk. Omdat iedereen wordt wel door die... ...voortgestuurd door die droom of zo. Ik denk zelfs de mensen rondom je, dat, dat artsen en zo... ...en, en dat, dat die zelfs ook worden meegesleurd. En uh, dat, dat niemand in die wereld... Dat er heel veel mensen zijn die, die, die niet meer kunnen relativeren. Die gewoon alleen maar die droom en dat succes zien. En, en die, heel weinig mensen die het echt van op een afstand zien. Na twee jaar was mijn geld eigenlijk op. En uh, filmstudies zijn wel, wel heel duur en zo. En dan ben ik terug gaan wielrennen. Eigenlijk puur alleen maar om, om wat geld uh, te verdienen als semi-prof. En dat ging meteen zo goed dat ik dacht van dat al mijn gezondheidsproblemen van de baan waren. Dan heb ik een, een stagecontract en een profcontract van een jaar aangeboden gekregen. Ja, niet getwijfeld dan, want uh, ik had ergens het gevoel dat ik de droom had laten ontsnappen en dat ik misschien niet de juiste keuze had gemaakt destijds. Ik wilde dan absoluut weten wat ik waard was, zuiver. Dus ik wilde helemaal niks gebruiken. Ik was misschien ergens wel naïef, want uh, ik werd helemaal weggereden. En, en ik heb nooit meer het niveau gehaald dat ik uh, ervoor gehaald heb. Toen was het definitief voorbij. Maar dan wist ik ook dat ik van nature en mijn eigen lichaam die sport niet aan kon. Dat heb ik dan wel gaan beseffen, denk ik. Het merken. Hij is overigens wel succesvol geworden als filmmaker. Onlangs wordt hij met zijn kortfilm De Letter over doping in het peloton... diverse prijzen op filmfestivals. Op dit moment werkt hij onder andere aan de speelfilm Coureur... waarin de relatie tussen een wielrenner en zijn vader centraal staat. Sit in my chair, lying in the morning sun. Making the most of my full head off Lying in the morning sun. What about all the grass between your toes? It's a part of you.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 Van Will and the People. Het is bijna half acht en Radio en Sportzomer gaat vlekkeloos over in cultuurzomer na half acht. Gepresenteerd door Petra Possel. Petra, goeie avond. goedenavond. avond. Heb je bij je. Modeprofessor José Teunissen was net verbonden aan de Universiteit van Londen. En die laat haar licht schijnen over de Nederlandse mode. Want vanaf morgen zijn de shows van de Amsterdam Fashion Week te zien. Nee. Maar eerst gaan we luisteren naar het nieuws met Doral Megens. Nieuws uit Londen. In Londen is een van de rijkste vrouwen van Groot-Brittannië doodgevonden. Miljardair Eva Rosing zou volgens Britse media zijn bezweken aan een overdosis drugs. Volgens de politie is een man van 49 opgepakt, mogelijk de man van Rosing, En zou kort voor de ontdekking van het lichaam van zijn vrouw met drugs zijn betrapt. De familie Rosing is erfgenaam van de man die het tetrapak uitvond. De wereldberoemde kartonnenverpakking voor dranken.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 Goedenavond. Te gast vanavond is José Teunens. Ze is lector modevormgeving in Arnhem. Ze was de afgelopen drie jaar modeprofessor aan de University of Arts in Londen. Overigens, dat is ze nog tot september. En vanaf morgen zijn de shows te zien van de Amsterdam Fashion Week. Maar eerst wil ik toch even hot nieuws met jou bespreken. Welkom, leuk dat je er bent, José. Hallo, uh, goeie avond. Modehuis Valentino is vandaag verkocht voor 600 miljoen euro... aan een onbekende private equity firma. Na vijf jaar uh, in handen te zijn geweest uh, van uh, een bedrijf... wat onder andere ook Hugo Bass had opgekocht. Verbaast dit nieuwsje... Dat het zoveel waard is, bedoel je? Ja, dat het zoveel waard is. En dat er zo'n levendig handel in is. En dat het gewoon verkocht is in deze ja. tijden van crisis. Ja, maar toch, die, die, uh, ik, het, het, het gekke is dat... Ik vind die mode-industrie een beetje op de bankenwereld gaan lijken. Hè? Er zijn allemaal conglomeraties en het gaat echt ook om. Het zijn echt winstmachines die overal geld uit proberen te halen, want het gaat al lang niet meer over de couture die ooit de hoofdzaak was, maar het gaat om de accessoires en alle de tassen, tassen hè, vooral. En de schoenen. En uh, ze willen natuurlijk ook een groep bereiken van mensen die niet zo uh, bemiddeld zijn. Een grote, dus de t-shirtlijn of sjaaltjes of make-up, cosmetica schijnt nog het meest lucratief te zijn. Dus ja, als er eenmaal een goede naam is... valt hij op allerlei manieren nog uit te melken. Dus in die zin verbaast het me niet. En maar Valentino's va ja? natuurlijk... Ja. Goede naam staat nog steeds stevig. Want er, is, er zitten wel wat butsen en deuken in dat imago van mm, Valentino. De afgelopen ja. jaren veel in het nieuws geweest. Ja, ja, maar toch uiteindelijk is die imago wat je wel weer bij kan stellen. Het heeft toch natuurlijk toch een bepaald gezicht. En uh, Maxima heeft zich erin laten zien. Weet je wel, dat dus ze zijn... ja, dat, dat, De in de aarde. Als je dan weer een goede ontwerper opzet die je... Uh, Zeg maar de kern van de DNA, pas spreekt men tegenwoordig over... die het DNA van het huis weer op kan pakken. Zoals bijvoorbeeld net Raf Simons voor Dior uh, doet. Hè. Die is net aangetrokken ja. door Dior? Ja, die is naar dat Caliano weg is gestuurd vanwege zijn antisemitische uitspraken. Heeft die wordt er een paar jaar over gedaan om een nieuwe ontwerper te vinden. En hebben ze Raf Simons aangetrokken, een Belg... Ja, en eigenlijk een, een, een bijna 100% contrast ja. met, uh, met met ja. Ja. Ja, ja, ja, en ook eigenlijk iemand die heel principieel is... en eigenlijk altijd gedaan heeft wat hij precies zelf wilde. Maar hij heeft echt een fantastische, futuristische Dior neer weten te zetten. Echt al een Dior van, uh, een, van de toekomst. Hele mooie... Ja, vooral in stoffen heel mooi. Uh, het silhouet van de Joor. En dan hele mooie futuristische stofjes die aan twee kanten andere kleuren hebben. En ja, wel echt een talent. Ja. En dus echt ook geschikt voor de Joor. Ja, en die show is net geweest. Ja. Hij, hij heeft zich net met Dior gepresenteerd. Ja. Ja. Ja. Je hebt ook uh, eigenlijk groot persoonlijk nieuws. Want je hebt toch ook nog een bak geld binnengebleven. Nou, gesleed. ik zie Helemaal niet, niet op persoonlijke nee, titel. Nee, nee, nee, nee. Wij zijn natuurlijk... Wie is wij? Wie bedoel je De creatieve industrie in Nederland is als een topsector benoemd. Een jaar geleden, half, ruim anderhalf jaar geleden door Verhagen. En dan moeten we dus mee... Of de creatieve industrie mag dan dus mee met chemie... en met water en met agro. Food, dus dat zijn eigenlijk hele grote industriële. Tegenspelers En de creatieve industrie is natuurlijk heel klein. En het topteam heeft een op een gegeven moment bedacht... weet je wat we doen? Het is een kleinschalige industrie... en kleinschalige ontwerpers en kleinschalige netwerken. We verdelen het in netwerken die er zijn. Dus design zit rondom Eindhoven. Architectuur zit rondom Den Haag, eh, Rotterdam. Eh, media en ICT is eh, Amsterdam, Hilversum. En mode zit een hele sterk netwerk in Arnhem. En natuurlijk zitten we niet alleen in Arnhem, want we zitten ook in Amsterdam... Maar uh, Next Fashion is iets wat we vanuit Ar Arnhem nu verder trekken. Ja, want jij bent verbonden als uh, lector aan de, ja. aan de hogeschool daar in Arnhem. Ja, in Arnhem. Ja. En goed, en we hebben daar natuurlijk een aantal onderzoeken ook lopen. We hebben een NWO-onderzoek met de universiteit. En we hebben de, de, de, de gemeenten en provincies zijn natuurlijk heel actief. En dan ons is nu eigenlijk de taak om veel meer... Uh, overheid, maar vooral ook bedrijfsleven... met kennisinstellingen te laten samenwerken. Dus dat innovatie... en ik denk, die komt onvermijdelijk... want de mode-industrie ontsnapt ook niet... aan duurzaamheid, ontsnapt ook niet aan het effect... van technologische vooruitgang. Aan de websales bijvoorbeeld... maar ook aan allerlei technologische... ontwikkelingen in textiel. En er wordt al van... Uh, uh, olifantengras probeert men... biobased materiaal te maken. Dus er ligt een ontzettend leuke tijd voor ons. Ja. Maar dan komt het er wel op aan... dat dat we onze tegenspelers weten te vinden. Dus dat we met Wageningen gaan samenwerken en dat we met nieuwe bedrijven iets gaan ontwikkelen. En al die drie, of al die subdisciplines vallen dan weer samen onder wat Klik en L heet. En vandaag heeft de minister heeft ons 6 miljoen gegeven voor de komende jaren. Omdat we anders, natuurlijk, als de andere topsectoren eigenlijk uh, veel minder kunnen steunen op. Grote industriële bedrijven en uh, het eigenlijk die kleinschalige netwerken op moeten starten. En het is dus onontgonnen gebied. Ja, en we moeten, dat, we moeten die netwerken echt aan de praat zien te krijgen. En we hebben niet, we hebben niet een grote ja, Philips of een grote Campina achter ons staan die daar uh, geld in kunnen steken. En uh, dus nu hebben we, dat is heel goed nieuws, eerst zouden we een miljoen hebben om de komende jaren het op te zetten. En we hebben nu zes miljoen gekregen. En daar zijn we heel blij mee. Ja. En NWO en TNO hebben ook net calls opengesteld. Dus ook de universiteit richt zich nu meer naar de creatieve industrie. Dat is niet iedereen blij met het woord. Ik zie het veel meer als een soort dat we ons klaarmaken voor een ander tijdperk... waarin we veel meer de vernieuwing proberen te zoeken... En dat zal echt tot andere dingen leiden. Kijk naar een Iris van Herpen. Kijk naar een, nu een... Een ja, van, de, van de meest ja, hotse ontwerpen. Precies, is. die met 3 d pin Een heel andere manier ontwerpen. Of kijk naar Jolien Joling, die al vijf jaar een succesvolle webwinkel heeft. Dus er gaat onvermijdelijk best heel veel veranderen. Want wat is er niet? Mode, mode is absoluut niet duurzaam natuurlijk. Hè? Want waarom moeten we elk half jaar een totaal nieuwe collecties. Ja, in. Daar hou ik mij trouwens ook helemaal nee, ik ook aan. niet aan. Dat gewoon, doet geen enkele consument Ik heb gewoon meer. dingen gekocht waar ik nog in ja, pas. Precies. En dan vijf jaar later ja. pas ik er nog en in. En dat zijn nog leuk. Is. Is. Dus er wordt ons iets voorgespiegeld. van Alsof die mode elke keer van het is al lang niet meer zo. En feiten wijzen er ook op dat 40% gaat gewoon ongebruikt. Niet eens in de uitverkoop verkocht. Weer zo de shredder in. Dus daar moet wel iets aan gebeuren. Ja, ik aan die ik, ik, ik geloof dat vrouwen 100.000 euro in hun leven aan kleding, aan mode uitgeven. Ja. Diepe, diepe schaamte over veel ja. mij. Ja. Waarom? Nou, als het nou hele mooie dingen zijn die ook nog... Eh, nee, maar je... ge geef mij nou eens een antwoord ja. over jouzelf. José Teunen, uh, Je ja. bent modeprofessor ja. in Londen. Ja. Ja. Ik bedoel, hallo. Ja. Je bent hier overigens in een vrij, eenvoudig ja. setje, ja. ja, dat is ook zo. Ik zat gewoon thuis, ik was aan het koken en ja. ik werd gebeld. Dus ja, ik... Zo gaat dat bij ja. ons. Maar... Het is radio, dus ik dacht, nou... Dat kan best. Ja. Maar ben jij ook iemand die echt... jij hebt waarschijnlijk wel een, een mooie en een kostbare collectie. Ik, ik koop wel, uh, voor mezelf koop ik wel... Uh, ik vind het ook leuk om bijzondere dingen te kopen. En die heb ik vaak ook heel lang. En uh, het, het, omdat ze mooi blijven. Dus als je echt een mooi stuk koopt... of het van Dries van Houten is, of Alexander van Slobben... of uh, Martin Magella, of van Japanners... blijven mooie stukken. En die blijven ook bijzonder. En dus dat is toch een andere manier. Dus die investering... Vrij, vrij tijdloos. Ja. En een bijzondere aan ontwerp. Dus dat houdt wel zijn waarde. Dus die investeringen koopt niet ontzettend veel. En de laatste jaren, is misschien leuk als vervolg erop... wordt er steeds meer ook onderzoek gedaan. Hè, naar wat de consument eigenlijk doet. Uh, Garderobeonderzoek. Dan gaan ze dus helemaal na. Van hoe lang zitten die kleren eigenlijk in de kledingkast. Blijkt ze er vaak heel lang in te zitten. Want mensen hechten zich ook aan hun kleren. Ja. Ze hebben er verhalen bij. Ook als het niet meer aandoen, hangt het nog heel vaak in een andere kast of achterin de kast. En dan na een jaar of tien, dan denken ze: van, Nou, ik moet er toch eens uit. Het zal niet voor iedereen gelden, maar voor mij geldt het wel. Voor mij geldt het wel. Ik neem eigenlijk maar met moeite afscheid van mijn kleren. Ja, laten we het over die Amsterdam Fashion ja. Week hebben. Ik heb je net al even geïntroduceerd. Je bent Lector Modevormgeving vormgeving in Arnhem. Afgelopen drie jaar modeprofessor aan de University of Arts in Londen. We hebben je uitgenodigd omdat je eigenlijk heel erg veel, of niet eens eigenlijk, je weet veel van mode. Um, Amsterdam Fashion Week. Morgen beginnen de shows. De aftrap ja. is door uh, Claes Iversen, een Deen die zich al jaren geleden in Nederland heeft gevestigd. Ja. Die opent de show. Zit jij first row eigenlijk? Uh, dat weet ik nog niet, want ik haal morgen mijn kaartje op. Maar het, Je ik ben er in ieder geval. Ik ben er wel. Wat, ja. wat, wat stelt. Nou, laten we even met die opening beginnen. Nou, het is een openingsavond die denk ik wel bijzonder is. Kijk, um, we hebben dat is ook wel bijzonder, overal Fashion Weeks gekregen. Hè? Dus ik vroeger had je alleen de grote, echte modelanden hadden Fashion Weeks. Maar sinds uh, de 21ste eeuw zijn er overal Fashion Week. En Amsterdam Fashion Week is er sinds 2004. En die moet dus proberen eigenlijk, wat is nou een Nederland, goede Nederlandse Fashion Week? Nou, daar hebben ze best een tijd over gedaan om te bedenken... Wat, wat brengen we precies? Want onze belangrijke Nederlandse ontwerpers, zoals Victor Hoft, nou die, die show in Parijs, Iris van Herpen showt ook in Parijs... hoewel ze ook wel eens op de Fashion Week heeft... Hè, dus als je voor het grote... Maar de grote namen, die eigenlijk de nu grote ja, namen, staan er niet. die staan er niet. En dan kun je je afvragen, wat doen we dan wel? En het leuke is vond ik, dat die Fashion Week uh, de laatste jaren... steeds duidelijk focust op wat, waar wij Nederlanders goed in zijn... En dat is toch wel bijzonder ontwerp. Dus het zijn studentenshows, het zijn uh, net afgestudeerde beginners. Op donderdag zit er een heel programma in, kleine shows. Die zitten ook op een andere plek. En dan kunnen de starters die kunnen zich daar laten zien. En de openingsshows, zowel Klees als daarna Marga Wijmans... zijn toch allebei wel bijzondere uh, ontwerpers in die zin... dat het uh, niet commercieel is, maar toch wel Klees heeft... Is denk ik ook een heel aantrekkelijke ontwerper. Dus het zal niet zo moeilijk zijn, maar het is ook een interessante ontwerper. Maar Wat bedoel je eigenlijk met een aantrekking? Dat het een uiterlijk toch? Nee, nee, maar dat bedoel ik mee dat die kleren maakt waar denk ik veel mensen wel van zien, van dat ze dat het interessant is en dat verkoopt ook wel. Terwijl Marga Wijmans dat valt alweer meer in de categorie van een avant-garde ontwerper. Dat is echt een nieuwe naam van dit moment. Ja, zij heeft al wel een ook een tentoonstelling gehad in Groningen. En, maar ze is toch iemand die zich op het raakvlak tussen mode en kunst profileert. En ze Vandaar Groningen Museum. Ja, en ze ja. heeft ook een kleine tentoonstelling op, het, op de Amsterdam Fashion Week. Dus ze heeft een show en nog een kleine tentoonstelling. Dus daar, is, daar stelt de Amsterdam Fashion Week zich ook open voor. En rondom die Amsterdam Fashion Week is er natuurlijk ook een heel downtown programma. Er zijn allerlei kleine expos. En het grote, de grote waarde denk ik van die Amsterdam Fashion Week is dat het... Uh, eigenlijk die Nederlandse modewereld op de been brengt. Dus het is een plek waar, uh, nou ja, waar je toch uh, ja, iedereen... Gezien die, moet worden? Ja, nou ja worden. Waar, je, dat kan je zeggen. Maar je kan ook zeggen waarin je gewoon heel makkelijk elkaar weer eens treft... en wat toch iedereen die met mode te maken heeft op de been brengt. Dat is denk ik al wel bijzonder. En de laatste jaren proberen ze ook uh, om uh, er ook te zijn voor het publiek. Want dat is namelijk altijd een nadeel van Fashion Weeks. Dat zijn gesloten bastions. Hè. Dus daar kom je alleen maar in als je gaat kopen vast dat je pers bent of op een of andere manier gelieerd... of iets te maken hebt met het wereldje. Maar als je denkt van god, dat lijkt me nou eens leuk om naartoe te gaan, dan, dan is het eigenlijk, dan kan het niet. En dat beginnen ze nu ook via livestreaming. Maar ook voor een aantal dingen zijn tickets te kopen. Dus dat beginnen ze. Ze ook een beetje te ja, ja, ik zag al dat er een soort street act-achtige uh, modepresentaties zijn, ja. maar heel laagdrempelig. Ja. Hè? Ja. Uh, maar goed, je, waar dit hele verhaal mee begon, waar jij mee begon, was de grote, de grote namen, de Iris van Herpens, uh, uh, Victor, en Victor en Rolf. Uh, Spijkers en Spijkers zijn er geloof ik wel. Ja, met hun die zijn er met hun uh, tweede lijn. Dus die, die zitten er een beetje tussenin. Uh, ja. Die zijn ook in Londen. En Waarom die zijn, zijn, ook... zijn die grote namen er niet? Nou, omdat het een heel grote inspanning is om, um, als je in Parijs showt... om het dan nog eens een keer over te gaan doen. Het kost ook nog eens een keer heel erg veel geld. Dus dat en is Parijs dat is gewoon belangrijker. hè? Belang... Parijs is belangrijker. Kijk, Antwerpen heeft helemaal geen Fashion Week. Daar denk ik van, nou, we, dat, we doen niet eens de moeite. Want iedereen die hier is, is een twee uur in, in de trein of ja. met de auto. En dan zitten we in Parijs. Dat zouden we hier ook kunnen denken. Ja, maar we zijn misschien, zouden we ook hier ook kunnen denken, dat, de, dat denken de Belgen ook, die zeggen van goh het is een Nederlands feestje, maar je kan ook zeggen de Belgen zijn altijd, of de Nederlanders zijn altijd ten opzichte van de Belgen, wel weer net iets avontuurlijkers en avant-gardistischer. En uh, wij bieden ook een platform aan beginners die nou niet direct een, een, een hard verkopend label hebben. Dus eigenlijk zouden we ons naam op moeten kunnen bouwen met wat we hier aan jong talent hebben en wat dat te bieden heeft. Toch zegt het iets over de status van een ja. festival als de grote namen er natuurlijk niet zijn. En, en eerder kiezen voor bijvoorbeeld ja. Parijs, maar ik heb ook begrepen dat Berlijn veel sterker staat, veel betere kaarten heeft als het Fashion Weeks of shows betreft. Ja, hoewel daar ook niet echt hele grote namen zijn. Nee. Dus het is, maar zij hebben wat zij... Kijk, Amsterdam Fashion Week heeft, heeft ooit geprobeerd om... met New Luxury, om die Denemarkt hier naartoe te krijgen. Maar de Bread and Butter is uiteindelijk naar Berlijn gegaan. Dus ja. dat hebben zij daar wel. Maar voor de rest kan je niet zeggen... En Denemarken bijvoorbeeld heeft ook een Fashion Week. loopt ook heel erg goed. Ja. Maar dat zit vooral op, op uh, het Deense... Ja, wat wij, zouden wij confectiemerken noemen. Dat zijn wel de betere merken en die zien er leuk uit. Maar dat is toch ook vooral iets waar wat ik... Wat minder op... vernieuwend eigenlijk. Ja. ja. ja. Geeft, geeft, als je nou de Fashion Week uh, bezoekt, geeft dat een goede indruk... van wat we hier in de mode aan het doen zijn eigenlijk in Nederland, vind je? Uh, Ja, vooral tegenwoordig wel met de, de, de dingen eromheen. Ook de activiteiten die eromheen zitten. Er zitten ook allerlei klasjes omheen. Uh, wat ook probeert om... Uh, van hoe bouw je nou een bedrijf op... Uh, maar het geeft. En op donderdagavond is er natuurlijk de lichtingsshow sinds een aantal jaren. En dan brengt elke academisch zijn, zijn beste talent in. En de, de winnaar van die lichtingsshow. die krijgt een geldprijs van G-Star. Ik geloof 10.000 euro uit mijn hoofd. En die mag dan ook met G-Star mee naar New York. Mag er stage lopen. En dat geeft natuurlijk een heel mooi overzicht. van wat er in Nederland. waar we toch relatief veel academisch hebben. waar mode wordt gedoseerd. Ja. geeft een heel mooi overzicht van wat we aan nieuw talent hebben. We hebben natuurlijk ook nog de Frans Molenaarprijs, prijs. Die is ook nog morgen. En dat is eigenlijk een prijs, Maar daar zie je ook weer het talent wat nu aan het afstuderen is. En dus in die zin geeft de, geeft de Amsterdam Fashion Week... wat er op beginnersniveau gebeurt... Daar geeft men een goed overzicht van. Ja. En is het dus eigenlijk wel waardevoller geworden door de jaren heen? Want ik herinner me in het begin: ja. vooral Hoeks en kabeljauwse twisten. Ja. En gedoe en gedonder. En de helft kwam niet opdagen. Op en de andere helft liep te schelden. En ik dacht altijd, nou, dat wordt gewoon in, in ieder geval helemaal niks met die fashion. -week. Nou, kijk, in het begin heb ik ook wel eens gedacht: van hoe ga je dat doen? Je tussen honderden fashion weeks positioneren. wat is dan je kracht? Sinds een paar jaar heeft de Fashion Week nieuwe eigenaars en je ziet dat die heel druk bezig zijn om vooral ook in een randprogramma en om er veel meer omheen te doen. Er is ook een nieuwe artistiek directeur. Die natuurlijk al heel lang meeloopt. Carlo, ik in het veld. Dus ik heb in die zin wel vertrouwen in dat, dat je, ziet het, je ziet wel dat er een aantal dingen veranderen. Ja. Wat er sowieso verandert, en daar heb jij nog niet zo lang geleden ook iets over gezegd, is uh, dat er een, de derde democratiseringsgolf, ja. zoals dat dan wordt genoemd, in de mode aan de gang is. Wat houdt dat precies in? Zo, waar heb je dat vandaan gehad? Ja, ja, ja, ja. <laughs> wetenschappelijk onderzoek. Ja. Ik heb zo uh, nou, ik, in, mijn researchclub. In, in, in 2005 was het, geloof, heb ik een tentoonstelling gemaakt. Global Fashion, Local Tradition. Daar heb ik ook een boek over geschreven. Dat boek is inderdaad intussen een soort van uh, referentieboek geworden. En daarin heb ik inderdaad gezegd... Van, nou, kijk, vroeger, uh, tot aan de jaren zestig... werd mode gewoon gedicteerd op Parijs. Ja. En uh, nou, iedereen luisterde daarna. Dus als het rok langer werd, ging iedereen braaf... een langere rok doen of kortere rok. Ja. En in de jaren zestig kwam er een democratiseringsgolf. Er kwam de jeugdcultuur op. En vanaf dat moment... Kon, kon je eigenlijk je een beetje kleden uh, volgens uh, ja, je eigen smaak of je eigen stijl, of de groep waarbij je hoorde. En kon er ook vanaf de straat kom mode komen. Nou, in de jaren 80 zie je dan dat Parijs toch weer belangrijk is, wordt dat designers, dat men toch wel weer iets wil wat je niet zo van de straat gaat, maar wat ontworpen is. Maar dan komen de Japanners naar Parijs. En dan, dan zegt de pers ook: hé, hey, Japanse, dus Japanse mode. strak. En uh, de Belgische ontwerpers, de Nederlandse ontwerpers. Maar het speelt zich nog allemaal in, het westerse, in de westerse wereld af. En in de 21e eeuw dan krijg je dus in één keer overal ter wereld... en dan hebben we internet gekregen intussen. Dat is heel belangrijk, denk ik. En dan zie je dus dat, uh, uh, of wereldwijd krijg je overal fashion weeks. En dan gaat mode, hoeft dus niet meer via de pijplijn van Parijs. Dus die kon al wel het etiket hebben dat die vanuit, niet westers was... maar vanuit Japan kwam. En in de 21e eeuw kan je hem ook vanuit die lokale waar je ook woont, of, dat, uh, of je uh, Indianer bent in de Noordwest Territories in Canada... of je zit ergens in China. Vanuit al die plekken kan je eigenlijk een modemerk be beginnen. Lokaal starten en je kan de hele markt, je kan wereld, wereldwijd bekend worden... omdat je een platform hebt wat meteen wereldwijd kan communiceren... omdat je internet hebt waarmee je wereldwijd kan verkopen. Dus voor mij was dat een soort derde, democra de derde democratiseringsschool daarmee... Werkt mode echt iets wat je overal vandaan. Uh, kan starten zonder dat men denkt wat men vroeger dacht van... weet je wel, het is, uh, dit is etnisch of uh, weet je wel, het, het is leuk. Het is inspiratie komt uit Afrika, maar er moet wel een westerse ontwerp overheen gaan... om het ja. mode te maken. Maar daardoor is eigenlijk die hele wereld dus ook gekanteld. Ja. ja, Want, want dat wat we nu nog Parijs noemen, dat kan over een tijdje... Nee, maar ik denk wel, of, wel van veel minder waarde zijn dat, ik denk ook. En daar gaan we naartoe? Ik daar gaan we naartoe, want ik denk dat lokaal veel belangrijker gaat worden... En internet, zoals je zegt. Kijk, bijvoorbeeld, eventjes luisteren naar een dame... die bijvoorbeeld heel bepalend is geweest voor ja. de beeldvorming. Ja. I am, I'm too fabulous. Nuts, I live, to be my dolphin, dress me, I'm your mannequin, j'adore Vivienne, habiller moi Gucci, Vendée, Prada, Malatino, Armani, too, merde, I love them, Jimmy, too, I'm said, put Do you wanna see these clothes on? Die hoorden natuurlijk al lang al die modemerken voorbij komen. Ja. De Manolos ja. en wat die meer zei. En uh, leuk is ook om te vertellen dat Iris van Herpen, onze eigen Iris van Herpen ontwerpster, die heeft voor Lady Gaga gewerkt. Overigens, we hebben het nu over Lady Gaga, maar Madonna is natuurlijk ook heel toonaangevend. Ja. Eigenlijk nog steeds. Afgelopen weekend stond ze in Zikkerdome. Uh, ja, ja, ja, ze heeft nog regelmatig natuurlijk wel weer voor... Uh, het, uh, het verschijnt in. Ze is natuurlijk ooit beroemd geworden met de BH van Coutier ja, maar daarna heeft die ze bij haar. ja, daarna heeft ze van alles uh, Gucci, ze heeft ze een tijdje ook model, oh, heeft ze die advertentie voor Gucci gedaan, dus is, ja. Dus een trend, ze is nog steeds wel een trendsetter? Ja, ja dat denk ik wel. Ja. Nou, ze ja. heeft haar zolen laten doen van haar lazen in Amstelveen dit weekend. Oh ja? Ja, en die schoenmaker heeft dat naar buiten gebracht. Dus die, oh. is, die staat nu aan het begin van een hele lange indrukwekkende in internationale <lacht> carrière, neem ik aan. José, je was afgelopen drie jaar, en tot september ben je dat nog... Uh, verbonden aan de University of Arts in Londen. Visiting professor heet ja. dat. Dat ja. is gewoon een professor die langskomt. Ja, dat betekent eigenlijk, ik doe met hem vooral, eigenlijk vooral projecten. Zij zijn intussen, ik vind voor mij is het een beetje een voorbeeldinstituut. Want zij hebben, uh, dus ik werk met hen aan een aantal uh, onderzoeken en een aantal boeken. En ze hebben zojuist in mei hebben ze het Center of Transformational Practice and Thinking geopend. Mm. Ja, waarin ze uh, uh, duurzaamheid, technologie... En uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen: artistic research. Of in ieder geval, ja. Lucie Orta is eigenlijk een kunstenares die vanuit de mode komt. en die eigenlijk. Ja, een soort performances in de openbare ruimte doet. En die gaan eigenlijk over sociale omgang en zo. En dat hebben ze allemaal bij elkaar gestopt. in een master ook. En. Uh, ja, dat vind ik zelf eigenlijk heel erg interessant. Ze werken ook met, met Le Levi's bijvoorbeeld. En ze werken met het Wereldnatuurfonds. waar ze een heel groot project mee hadden in Hyde Park. En. Uh, wat, wat, wat deed soorten... jij? Wat wat heb jij gedaan in die, nou, bij die, bij die voor, bezoeken? Nou, ik, het, wat ik eigenlijk doe uh, is, ik werk inderdaad met hen aan een aantal publicaties, dus ik schrijf gewoon met hen aan die publicaties. Ik ben er als zij aan van die meetings hebben waarin ze dingen ontwikkelen. Uh, het is vaak ook een wisselwerking, dus dat dat uh, ik van hen ook weer allerlei inspiraties neem, meeneem voor de tentoonstellingen die ik maak. Dus we hebben gewoon aanvullende netwerken. Nodig ze wel eens uit weer bij ons. En dan nodigen zij mij we weer eens uit daar voor een gastles of een. Uh, dus eigenlijk heb je een, een, een netwerk wat heel goed aanvullend op elkaar is. Ja, of je en... probeert met elkaar onderzoeken op te zetten. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus je hebt niet echt verplichtingen. Maar uh, je wordt regelmatig uitgenodigd op momenten dat zij het belangrijk vinden om. Uh, en zat je daarna nou ook tussen de. Nou ja, Su Suzy Menkes-achtige... Nou, ik werd met Suzy Menkes geïnstalleerd. Die werd eredokter, maar bijvoorbeeld Rick Le de Elkman is de University of the, Ar the art En die professoren worden op, op university-niveau geïnstalleerd. Dus Grayson Perry, de keramist. En Rick Eltman, de, de acteur. Ja. En uh, Stephen Freer zit erin. Dus het, ja... Dus zo, zo je, je netwerkje. in ja, Dat was een netwerkje. Ja. Ja. Ja. En heb je het ook als inspirerend ervaren? Hoe, ja. hoe, was, hoe, hoe is het om. Nou, ik heb het gevoel dat zij gewoon uh, een soort voorbeeld zijn. Omdat zij 10, 15 jaar vooruit zijn op wat, wat, wat wij in Nederland denk ik ook willen ontwikkelen. Van als je van een, van een, uh, een, uh, een academie meer wilt maken, uh, echt een research center. Nou, dan ligt daar wel eigenlijk het voorbeeld. Dus zij zijn gewoon op allerlei manieren digitalisering allerlei dingen. Zijn zij heel ver? En dus zij... Dat gaat helemaal ver voorbij uh, een ja. nieuw jurkje, ja, ja, ja. de taille. Uh, gaat het helemaal lengte, niet meer over? Uh, nee, nee. Dus er, daar hebben zij het eigenlijk in dat center of transformational and. Uh, practice en thinking hebben ze daar eigenlijk helemaal niet meer over. Nou, ze onderzoeken wel sustainability bijvoorbeeld. En dat wordt dan gedaan op een... Uh, Kate Fletcher is intussen ook wel echt een beroemdheid. Maar dat is dan gewoon... Uh, die, die onderzoekt dan heel praktisch. Wat kun je nou doen omdat je kleren minder hoeft te wassen? en uh, ja. Het is eigenlijk een heel soort visueel... Maar hier is weer een, eigenlijk een hele wetenschappelijke benadering van de molen. Nou, oh, het is ook ontwerpresearch. Dat is ja. dan vind ik wel dat is weer wat anders. Dus wat kun je in ontwerpen doen om het... Dat is weer net wat praktischer. Dus maar gewetensvraag, we hebben ook nog maar een minuutje. Gewetensvraag, gaat mode gewoon voorbij? De mode als mode? De mode als mode. Ik, ik, dit systeem zoals het nu is, gaat zeker voorbij. En de vraag de is... De shows, de de de, nou, dat de, weet hysterie, historie, de tassen. Wij zeggen van, de waard, ik denk dat het zich anders gaat... De waarde zal anders benoemd gaan worden... Er is iets, je kunt ergens vergelijking maken met onze, de hang naar organic food, hè, biologisch eten. Ik denk dus ook dat wij steeds meer zullen hechten aan andere kwaliteiten die een kledingstuk heeft. Dat je weet waar het vandaan komt, dat je de kwaliteit van het maken weet. En we laten ons niet, echt niet meer door zo'n flauw marketingverhaal van een geweldige mooie man of vrouw in een droomwereld met een tas... Dat geloven we gewoon niet Dat mee. gaat voorbij? Dat gaat voorbij. Ik denk dat we ook zoeken naar een soort oorspronkelijkheid. Dus dat we het leuker vinden om ergens in een stadje... of in een, in een winkeltje te vinden waar iets echt bijzonder gemaakt is... wat je nergens anders kan kopen. Als dat je iets koopt uit een keten wat je in elke... In elke stad vind je dezelfde straat ja. met dezelfde merken. Ik mag nu rustig dus gaan haken aan dat tasje. Met ja. al die kleuren, wat ik eigenlijk al jaren wil. Dat mag. Maar ik dacht dat ik daar niet meer de straat op kom. Maar ja, dat mag. mag. Als, ja. de, als de modeprofessor dat zegt, ja, ja. dan ga ik dat doen. Dank je wel dat je hier was, Josée Teunissen. Ja. Een fijne Fashion Week ook. En uh, de Radio 1 Sportzomer gaat nu verder met Robert Meder en Herman van der Zout. Hallo. Ja, ik uh, ben, zit er helemaal klaar voor. Ik zit er met uh, Van Beek. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Ik waardeer u erg uh, met uw kennis. Er gaat iets niet goed. Bent u er nog? Ja, ik ben niet echt te rammen. Heeft u iets op uw leven? Maar ik zou eens naar een hoge te gaan. Of iets heel anders? Ik heb geen hekel aan Rutte, maar hij heeft een kromme rug aan een hele fout. Vijf... Bel 0800-1101. Waar is het Dalmo's in in van eigenlijk? We doen het nooit wat over. In gesprek met Van het Hek. Ik heb alleen een vraag, Tom. Ja. Waarom is het geluid bij de webcam niet in stereo? Bel iedere dag tussen 2 en half 3. Ik mis Sebastian Timmerman. 0800-1101. Binnenkort hoort u hem weer lekker op de motor. Ja, de Hij komt weer terug. Hij komt weer terug. Het is allemaal goed.